De jongen van 17 moet bijna 10.000 euro betalen... omdat hij heeft meegedaan aan de avondklokrellen. Volgens de rechter was hij een van de mensen... die bij de rellen in Eindhoven de Jumbo op het station plunderde. De jongen krijgt een werkstraf... en moet dus een flinke schadevergoeding betalen aan de winkel. En als er meer verdachten worden veroordeeld... dan mogen ze het bedrag delen. Er is meer nieuws over de rellen in Eindhoven... want nog eens twee mensen hebben zichzelf aangegeven. Een man van 20 en een jongen van 13. Politie is van plan om morgen de foto's... van tientallen relschoppers online te zetten... tenzij die zich voor die tijd melden. Een terras in Breda, waar je vanochtend eventjes een drankje kon doen, moet worden opgeruimd. Handhavers van de gemeente en agenten vragen bezoekers ook om weg te gaan. In het hele land zetten horecaondernemers uit protesten tafeltjes buiten, maar in Breda kon je ook echt wat bestellen, deed cabaretier Guido Weijers ook. Ik kwam hier toevallig langsgelopen mm -hmm. en ik zag dat het ineens uh, een terras open was. En ik dacht, is het wel op anderhalve meter? Maar iedereen zit netjes op anderhalve meter. Het is in de buitenlucht, dus er kan niks gebeuren. Dus ik dacht, ik ga lekker even zitten. Maar het mag niet. Als, dat, als, als het alleen maar een regeltje is en geen gezond verstand, dan uh, gebruik ik liever mijn gezond verstand. Ook sommige winkeliers protesteerden vanmorgen tegen de coronaregels. In Klazina Veen gingen een paar winkels even open, maar ook gauw weer dicht. En minister Kaag heeft geen zin in een handelsoverleg met Qatar. Dat was al gepland, maar is nu uitgesteld omdat duizenden gastarbeiders in Qatar om het leven zijn gekomen bij de bouw van voetbalstadions voor het WK. In het NOS op drie verkiezingsdebat zei de minister al dat ze het niet oké okay vond. We wisten dit over Qatar, Dat is niks nieuws. Uh. Uh, in alle tragedie. Ja, 6500 doden. Ja, nee, maar wat ik wat ik bedoel te zeggen, er is druk uitgeoefend, heeft niks geholpen. UEFA heeft een grote verantwoordelijkheid. Het is leuk dat ze dit soort, uh, dat ze dit organiseren. Dat vinden we allemaal geweldig. Daar worden we allemaal helemaal blij van. Maar dit kan niet. Dus ik ben het er mee eens. Er moet ergens een lijn worden getrokken. Het kabinet wil eerst van Qatar weten wat er klopt van het verhaal. Tot die tijd gaat het handelsoverleg dus niet door. Het weer. Op zes meer plekken schijnt de zon. Het is 6 graden op de Wadden tot 16 in Limburg vanmiddag. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A5 bij Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de A10 en Westpoort 5 minuten vertraging. Er staat nog steeds een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 In ZFM. ZFM. Met nu ZFM Lunch. Ja, welkom terug, lieve luisteraars van deze lunch. Noem op de dinsdag 2 maart alweer het tweede uurtje. Gaan we zo starten van 2 tot 3. En dan gaan we ook weer uh, proberen wat uh, gevarieerde muziek te draaien voor elk wat wil, zullen wij maar zeggen. We hebben nog een weerberichtje. We hebben een artiest van de dag. We hebben nog een stukje cabaret, denk ik. Een stukje humor. En uh, we hebben nog wat mededelingetjes. En uh, zo beginnen we met de Spaanse landeloes dus. En Ja, en we hebben ook aan het eind nog een recept van de dag, hè? Oh, dat hebben we ook nog. Dat is een ja, dat klassieker, dat gaat een klassieker worden. Ja, ja we, de Spaarne-landen heeft zijn afvalhelden deze week in het zonnetje, zonnetje gezet. Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven opende maandag de Week van de Afhaalhelden. Ook in Haarlem en Zandvoort worden medewerkers uit onder andere de afvalinzameling, reiniging en beheer openbare ruimte in het zonnetje gezet. Op het werk staat deze helden een verrassing te wachten. Voor alle Haarlemse en Zandvoortse kinderen... zijn er speciale afvalkleurplaten te vinden in de supermarkt. Door die in te kleuren en voor het raam te hangen... krijgen de afvalhelden in de hele regio de waardering die ze, uh, die ze verdienen... De Week van de Afvalhelden is een initiatief van de NVRD... Vereniging Afvalbedrijven NONO Fonds GIO. En in deze week staan medewerkers uit de afvalbrand Centraal. Mensen die essentieel zijn voor het draaiende houden van de samenleving. Begin 2020 werd dit extra duidelijk. Toen de coronacrisis het dagelijks leven in Nederland op zijn kop zette... en de sector als vitaal werd aangemerkt. Van 1 tot en met 7 maart staan deze medewerkers dus in het zonnetje. De chauffeur die zich met een inzamelvoerzuig en weg door een drukke stad weet te banen. De groen medewerker die zorgt dat groen in de stad aangelegd en onderhouden wordt. De verwerker die het afval veilig en milieuhygiënisch omzet in nieuwe grondstoffen en energie. En de belader die zorgt dat iedere afvalstroom op de juiste manier in de wagen belandt. En met hen nog vele anderen. Kinderen en ouders kunnen sinds vrijdag 26 februari in verschillende supermarkten in Haarlem en Zandvoort kleurplaten meenemen met het thema afval. Door ze in te kleuren en ze tussen 1 en 7 maart voor het raam te hangen, krijgen alle afvalhelden waardering. Kinderen met de mooiste kleurplaten maken kans op een afvalspel. Nou, dat is toch leuk. Ik vind leuk. het zo leuk. Zeker, het is ook duidelijk een groep waar we absoluut niet aan voorbij mogen gaan. Want door weer en wind houden ze ons dorp schoon, groen en mooi. Ja, toch? En terecht worden ze in het zonnetje gezet. Goed zo. Chapeau voor deze groep. I'm not Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know. I'm not your friend. Your name next to mine we're on different lines so i wanna be nice enough they don't call my bluff 'cause i hate to find articles articles articles rather you remain i'm remarkable got a lot of interviews interviews interviews when they say your name i just like, did you have fun i really couldn't care less and you couldn't give them my best but just know i'm not your friend or voor de artiesten van de dag. Dat is uh, toch wel een beetje het vaste item geworden van uh, Luce Ja, zij uh, is geboren in, uh, op 2 maart 1950... in New Haven, Connecticut, Downey, Californië. En was een Amerikaanse zangeres... samen met haar broer Richard Carpenter... richtte ze de band The Carpenters op... door, uh, oh, door andere drummers zoals... Hale Blaine, QB, O'Brien en Buddy Rich... En Modern Drummer Magazine werd zich gezien als een zeer goede drumster. Ze is vooral bekend geworden voor, vanwege haar uh, vocale kwaliteiten. Uh, Karen Carpenter, dus, daar hebben we het over, dat is de artiest van de dag. Uh, zij had anorexia nervosa, een eetstoornis... waar toen de tijd weinig over bekend was. En deze stoornis veroorzaakte uiteindelijk een hartstilstand... waaraan zij... Uh, uh, op uh, 4 februari 1983 uh, is uh, overleden. Uh, ze hebben vers verschillende hits gehad en wij hebben er twee uitgezocht. Uh, uh, goodbye en, to love. En, en die ga je nu Die gaan draaien. we nu doen. I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should leave. chance for love has passed me by And all I know of love is how to live without it I just can't seem to find it So I've clear my mind up I must live my life alone And though it's not the easy way I guess I've always known I'd say goodbye Karen Carpenter. Je hebt nog een klein stukje, ga je vertellen van deze dame? Ja, er staat heel weinig... Uh... Er staat weinig in. Nou, dan gaan we gewoon het tweede nummer erachteraan doen. Ja. Zullen we het doen? Ja, doe maar. Oké. Okay. We fall in love, for <laughs> well, that's all right, make believe it's your first time, leave your sadness behind, make believe it's your first time, and I'll make believe it's mine. First time, and I'll make believe it's mine. Make believe it's your first time. It was uh, Karen Carpenter onze artiest van de dag was. Uh, Luus, ja, het Het uh, zomertarief voor parkeren... is uh, weer per 1 maart... Uh, weer ingegaan. En uh, het is uh, verhoogd. Vanaf vandaag... Uh, betaalt men... Uh, 2,75 per uur... om te parkeren in het centrum. Op de boulevard... en op het parkeerterrein de Zuid. En het tarief voor de centrum met LDC... is... Uh, 2,50 euro geworden. En deze tarieven zijn ten opzichte van vorig jaar 10% hoger. En het betekent de eerste verhoging in zes jaar tijd. Als reden wordt opgegeven dat het een inflatiecorrectie is. Het zomertarief geldt van 1 maart tot 1 november. En daarna geldt weer het wintertarief van 50 cent per uur. Maar ook dit tarief wordt vanaf 1 november met 10% verhoogd tot... 55 cent per uur. Ja, en uh, je hebt het nu over parkeren. Ik weet dat het in het voornemen ligt van onze gemeente om uh, in bepaalde gebieden die heel erg te lijden hebben onder het uh, parkeerdruk gedurende de drukke zomermaanden. Uh, ik dacht, een Al, uh, Duinwijk en nog een aantal andere wijken, dacht ik. Uh, was het voornemen van de gemeente om daar een bepaald regime in te gaan voeren in die drukke periode. Uh, het lijkt me wel leuk als, als mensen nou, want ik geloof toch wel dat er een aantal bewoners uh, niet helemaal uh, instemmend zijn met, met deze plannen, die zien wat nadelen. Uh, wij willen ze oproepen om eventueel een, via onze app een, uh, een berichtje te sturen. En dat is in de volgende uitzending eventjes uh, ja, hun mening geven, uh, telefonisch of uh, via een mailtje. En uh, dan kunnen we deze misschien meenemen en uh, ook richting de gemeente. Want ik geloof toch wel dat er nog een aantal nadelen kleven aan het uh, nieuwe parkeerregime wat ze willen indienen uh, voor deze wijk. Ja, ja, het is ik allemaal uh, terug te vinden op ja. de app. En um, stuur een appje, uh, een appje, een berichtje, ja, een mailtje. Uh, we willen je ook bellen volgende week als je daartoe in de gelegenheid bent. En om je mening te vragen en te geven hierover. Dus uh, dat bij deze. Uh, we gaan even lachen met Van Cote, en ik. 06 1, 1 5, 0 Ja, hallo, met wie spreek ik? Eh, uh, spreek ik met Wendy. Oh, jeetje, heeft u een ogenblikje. Even de fluitkeren van het gastzet hoor. Blijf even aan de lijn. Ja, dat is goed. Dan, uh, dan doe ik vast mijn broek uit. Zo, hè, ik heb daar zin in. Ja, daar ben ik weer, met oh, wie spreek ik? Ja, eh, uh, nou, eh, uh, begin maar, hè. Begin maar waarmee? Eh, uh, je, je bent toch Wendy? Nee, nee, nee, nee. Ik ben de moeder van Wendy, hè? De moeder van Wendy. Wendy is ik is even heb naar de oorarts. De oorarts. Uh, kan ik de boodschap aannemen? Nou, uh, ik heb geen boodschap, nee. Uh, dit is toch het nummer van Seksefoon Wendy... van de sekselefoon van de, van de advertentie dus? Ja, ja. Nou ja maar, maar Wendy is er dus niet. Die moest even naar de oorarts. Kan ik u niet helpen? Oh, nou dat is ook wat moois. Zit ik hier met mijn broek op mijn schoenen, is ze er dan niet. Eh, uh, luister eens. Hoe heet u, meneer? Herman. Herman? Achter is ook toevallig. Zo heette mijn man ook. Eh, uh, moet je eens luisteren, Herman. Eh... Uh, ja, trek nog eerst die broek weer eens omhoog, voordat je koof had. Huh? Broek omhoog? Waarom? Nou, omdat ik, omdat ik eigenlijk niet zo'n zin heb om te zitten praten... met een man die in zijn onderbroek aan de andere kant van de leeg Oh, nee, maar die, uh, die trek ik altijd gelijk uit met mijn bovenbroek, hoor. Nou, dan hang ik weer op, hoor. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat, uh, wat wou je dan zeggen? Is de broek weer omhoog? Uh, uh, ja, alle twee, ja. Waarom moet het toch altijd zo plat, Herman? Uh... Huh? Jongens, even afblijven. Jongens, laat vanaf blijven. Oh, maar eens even Oma, met de meneer aan de lijn. He, waarom moet het er altijd zo plat? Ik hoor Wendy wel eens bezig aan de telefoon. En dan denk ik. Wat gaat er toch allemaal van? Roets, roets, roets. Wat is er toch ordinair? En wat zijn ze toch aromantisch, de mensen van tegenwoordig? Hoe oud ben je, Herman? Eh, ik, eh, 43. Oh jonkie, wat een heerlijke leeftijd. Is ja, wacht echt... nou eens even, wacht nou eens even. Kunnen we nou uh, spijkers met ik koppen kan? slaan? He, want die meter tikt maar door. En ik, uh, ik wou nog wel een stukje spuiten voor mijn stuivers. Luister, Herman, ik, ik, uh, ik zie een heerlijk Grieks eilandje. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. W wacht even, eerst even mijn broek uit. Ja. En, en dat eiland heet Kokos. Ja. En daar is het altijd zo zalig weer. Ja, dat, uh, dat iedereen de hele jaar. dag in zijn blote reet loopt, ja. Nee, dat mag niet, hè, op het terras. Want, oh. want, we, want we zitten op een terrasje samen. Oh ja, en uh, wat, uh, wat heb je dan aan? Ik heb mijn, uh, mijn mauve mantelpakje aan. Een mantelpakje, we ja. we hebben heerlijk gegeten, vis, zo uit de zee. Oh nee, geen vis, daar hou ik niet van. Hebben ze, hebben ze ook schnitzel? Ja, uh, ja, dat denk ik wel. Ik weet het wel zeker. Jij hebt de lekkerste schnitzel gegeten van je hele leven, wat Oh ja, lekker. Met een heerlijk glaasje Griekse wijn erbij. Oh nee, wijn, dat is niks oh, voor mij. Uh, doe mij maar bier. Bier. Ja, bier. Open, Heb je dat? Een heerlijk glaasje schuimend bier van mijn Herman. Oh, ja. Mijn grote, bruine, lieve wa Herman. Wacht even, dan doe ik mijn boek weer omhoog. Want dat is geen gezicht op zo'n terrasje, Zo, he? en nu reken ik alles af. Want ik ben vreselijk verliefd op je. Oh. En we gaan samen met een aapjeskoetsier naar het hotel. Ja, en daar je doe je ik uh, meteen mijn boek weer uit, hè? Nee, nee, want we gaan eerst nog even zalig op het balkon staan uitwaaien, anders vat je maar hè. En met mijn hoofd op jouw schouder kijken we samen naar de miljoenen sterren aan het Griekse firmament. En we zien er twee vallen, Herman. Voor ieder van ons eentje, dus we mogen allebei een wens doen en allebei die wensen komen uit. En dan vallen we overmand door geluk en gonzen van de zon in slaap met nog een heel klein beetje zand van het strand tussen onze tenen. In elkaars armen en ik zo'n beetje met mijn hoofd zo op jouw borst. En morgen maken we een boottocht. Wij alleen met z'n tweetjes. En een oude blinde schipper zit aan het roeren. En we varen naar een heel klein onbewoond eilandje. Met een hagelwit strand. En grote schelpen die ik aan mijn mond zet. En waar ik jouw naam in roep. Herman, Herman. En hoor je zo'n zachte echo. Herman, Herman. En zo genieten we de hele week met grote Griekse teugen van de wonderbare schepping. En de juichende liefde van twee mensenkinderen. Die elkaar toevallig aan de telefoon kregen. Omdat de wegen ons. ...ondergrondelijk zijn. Ben je er nog, Herman? Ja, mevrouw. Herman, zeg eens eerlijk. Afblijven, jongens. Oma heeft even meneer onderlijn. Herman, zeg eens eerlijk. Vond je dit nou niet een veel rijkere ervaring... ...dan zo'n verhaaltje van Wendy? Ja, nou, uh, ja, ergens wel. Het is weer eens wat anders. Uh, ach, uh, mag ik u morgen weer bellen? Voor de boottocht dan? Hè? Dat gaat niet, Herman. Oh. Dat kan niet. Morgen is Wendy alweer. Wendy, nee, die moet ik niet meer, Wendy. Eh, heb u zelf geen telefoon? Ik heb geen telefoon, maar je mag wel eens langskomen. Balsamienlam 14 worden. Ik nou, graag, ja, balsamienlam 14, ja. Ga je morgen weer nog een uur of twee, Herman? Uh, ik wel, ja hoor. Dan zal ik jou eens een paar hele mooie stukken uit de Bijbel voorlezen. Ken je de Bijbel, Herman? Uh, nou, alleen van op tafel, maar verder niet mee. En dan nee. krijg jij een lekker glaasje bier bij de Bijbel. Ja. Dan gaan we samen misschien nog wat bidden ook. Oh, fijn. Oma's met de meneer oh, bezig. wat zou dat uh, mooi zijn. dat ja. gaan we doen. Herman, tot morgen. Ik moet nu naar de kinderen. Want ja. Ja. Uh, natuurlijk, hier. natuurlijk. Slaap lekker? Uh, uh, ja. Uh, uh, dag, mevrouw. Wat een schat van een mens is dat. Nou, ik, ik, ik neem morgen een bosje bloemen mee. En ik ga nou een mooie tekening voor haar maken. Een tekening van een, van een kabouter. Een kabouter met zijn broek uit. En een hele grote pik met haar. you don't know me any more than i know you and i wouldn't blame you if you walked away i've been watching you wally with the teardrops in your eyes and it touches me much more than i Could have hurt someone like you And if I was him, I'd be right by your side Lay your troubles on the shore Put your worries in my pocket Rest your love on me or I Charlie, love me saw you in the corner Dit was uh, Rest Your Love, Amir. Het is afkomstig. Het is een nummer van Barry Kip uh, afkomstig. Van zijn laatste CD. Greenfields. Dat uh, is een heel mooi duetje was dit. Dat deed je samen met Olivia Newton-John. En er ah. staan uh, wat andere mooie duetjes ook nog op deze CD. Het Echt, is uh, een echte aanrader deze aan CD. Aan te bevelen, ik heb, zeker wel. Ik heb verschillende nummers gehoord en afgespeeld. Hij is geweldig. Hij ja, is goed. Ja. Jij gaat het hebben over de studenten. Ja, ja, want uh, Nederland loopt toch wel een beetje achter met vaccineren. Ja. Dus wat hebben ze besloten? De mbo-studenten van uh, gaan GGD in Utrecht helpen met vaccineren. De mbo-studenten gaan uh, Utrecht dus helpen. En uh, donderdag starten zij met een pilot in de vac vaccinatiestaad in Houten. Het gaat om uh, tweede en derde jaar studenten van het ROC Midden-Nederland. MBO. Utrecht en MBO Amersfoort... van de opleidingen Doktersassistenten en Verpleegkunde. De GGD geeft hen een aanvullende opleiding... en beoordeelt de studenten. Als de pilot slaagt worden deze, deze en meer MBO-studenten ingezet... voor het vaccineren van inwoners van de provincie Utrecht. Het ROC Midden-Nederland haalde eerder al priklessen naar voren. Die worden normaal aan het eind van het studiejaar studie, uh, gegeven... Studenten van de opleiding doktersassistenten zijn vooral ook blij... dat ze zo alsnog hun benodigde stageuren kunnen maken. Ik vind zo'n goed initiatief. Ja. Ik vind, uh... En ik zag trouwens vanmorgen dat we toch al uh, nummer 4 staan uh, bij alle landen... wat het vaccinatieopbrengst uh, doet. Nou, toe. ik ben pas tevreden als we bij 1 staan. Ja, ja. Dat, uh, laten we hopen dat het heel snel gaat gebeuren, dit dus. Ja.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 van onze streekgenote Boudewijn de Groot. En wat heeft deze man al lekkere muziek gemaakt. En uh, ik zie zo die hoesten kijken... Van waar deze van afkomstig is. En als je daar even naast gaat kijken... net zoals wij zelf... wat is hij grijs geworden? <lacht> wat leuk. Ja, maar is Geweldig. wel een mooie man, hoor. Hele mooie man, ja, zeker. Ja, mooie muziek gemaakt, zeker. Zeker weten ook. Uh, we gaan het weerbericht doen. Ja, het, het, het is een fraaie dinsdag. Het begon van, van, vanmorgen met mistbanken, maar die losten zich al snel op. En aanvankelijk was het ook wel fris met temperaturen net boven nul. Maar vanmiddag stijgt het natuurlijk naar een aangename 13 graden. De oosten tot zuidoostenwind is dan zwak tot matig van kracht. En vanavond en vannacht is het helder. Maar er kunnen ook weer mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt dan naar 2 graden. Morgen is het eerst zonnig en later neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur stijgt dan ook weer naar 12, 13 graden. Donderdag krijgen we de zon niet meer te zien en is het bewolkt. Bovendien is kans op een bui, maar de grootste kans op buien maakt het zuiden en zuidoosten. En het wordt niet warmer dan 8 graden. Vanaf vrijdag is het vrij koud met temperaturen van hooguit 6, 7 graden en het blijft wel over het algemeen droog en geregeld schijnt de zon. Mocht het tot een bui komen, dan is deze winters van karakter. En na het weekend neemt de kans op re regen geleidelijk toe. En ook waait het soms flink en het wordt 8 tot 9 graden. Jammer, we zijn net een beetje verwend. Ja, maar ja, kortom, het is een Nederlands weertje. dus. Ja, het is pas februari. Op en neer. Het is wat passer. Dus geniet van deze dag en morgen ook nog. Want dan is het echt een beetje weer uh, de wintertrui aan. Dank Try wel yesterday and all the things you left behind all those tender words you did not say the gentle touch you couldn't find in these days of nameless faces there's no one truth but only Pieces. My life is all I have to give Dare to live until the very last Dare to live, forget about the past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 pensi pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio, vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato, vivere, non si può vivere senza passato. Samen met Laura Porzini was dit een heerlijk uh, Italiaans uh, duootje. Ja. We gaan... Jij ja. uh, gaat ons melden? Ja, ik heb van de week uh, zitten kijken. Zelfs, uh, want binnenkort uh, gaat uh, Formule 1 weer beginnen. 28 maart in de ja, die is geweest. En uh, ik vind het altijd zo leuk. En uh, ik vond dat het heel jammer... Nick de Vries, die het zo goed deed in de Formule 2... Uh, die uh, moesten, uh, ja, die kreeg geen stoeltje bij de Formule 1. Het had zo leuk geweest samen weer een Nederlander in de Formule 1. Maar hij doet het heel goed uh, bij de Formule E, niet 1, maar E. Dat zijn de elektrische racers. En daar was hij, uh, staat hij aan de leiding na uh, afgelopen weekend? En nu komt het nieuws te buiten dat uh, Nick de Vries vanaf komend seizoen reservecoureur bij uh, Mercedes zal worden. Ah, dat is een leuke sprong voor heeft, hem. Het, ja, zo heeft het Formule 1 Top Team dinsdag bij de presentatie van de nieuwe auto bekendgemaakt. De 26-jarige Nederlander gaat die rol samen met uh, de Belg Stoffen van Doorn vervullen. Ik vind het zo leuk dat hij er dan toch een beetje bij zit. Ja, zeker. Hij, en hij doet, uh, hij doet het echt goed. Ik, uh, ik vind het leuk om te zien. Oké, okay, dankjewel dus. Ja. Als ik de tijd een moment kon bevriezen Dan had ik twee keer zo lang Om van alles het beste te kiezen Elke dag Het beste leven Dat past bij mij De beste vrienden Zo erg Steek en uh, Lucy hebt de kosmis op. Ja, en uh, ken jij dat, dat petroleum stelletje nog van vroeger? Zeker, voor suddervleesje. Wat suddervleesje? Nee, ik heb draadjes. Het recept van de dag is draadjesvlees van oma. Nou, moet ik eerlijk zeggen, Lucy, dat wij doen een stel. Ik maak heel veel draadjesvlees uh, in de oven. Gaat ook heel goed. Hè? Nee, 150 graden heb... sudderen, echt dat gaat heerlijk. Echt maar. Ik heb nog echt het petroleum. Petroliumstelletje van uh, opa. Nou, dan ga je nu de recepten bij vertellen natuurlijk. Ik heb een stelletje van opa. Oké. Okay. En uh, die doet het geweldig. Oké. Okay. Nooit meer. Want vaak is dit uh, vleesgerecht de tweede dag nog lekkerder. Zeker. Dus maak gerust een dubbele portie en uh, bovendien zitten er in uh, rundvlees behoorlijk wat eiwitten, hè? Klopt. Wat heb je nodig? 500 gram sucadelappen of riblappen, een scheutje azijn of rode wijn, twee plakken ontbijtkoek, één ui, mosterd, één laulierblaadje, drie kruidnagels, en, uh, peper, zout en appelstroop. Smeer het vlees in met wat zout, de peper en de mosterd en braad het aan beide zijden bruin. Voeg daarna wat water en een scheutje azijn of rode wijn toe. Je kunt in plaats van water en wijn ook enkel wijn of een flesje bruin bier gebruiken. Voeg de ui in stukken gesneden en het laurierblaadje, de kruidnagel en een flinke schep appelstroop toe... en verkruimel tot, de sl tot slot de plakken ontbijtkoek boven de pan. Deze geven een heerlijke smaak aan de jus en het bindt het geheel. Laat het vleesmengsel stoven tot het gaar is. Dit duurt ongeveer twee uur. Maar hoe langer je het laat staan op dat kleine petroleumstelletje... op een heel zacht vuurtje, hoe beter. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Wil je het recept teruglezen? Dan kun je dat doen op smulweb.nl Nou, het klinkt allemaal heerlijk, lus. Ik heb ook zo'n trek in. Nou, je, nog een paar minuutjes, dan gaan we naar huis en dan... Uh... Ja, dan. Uh, ga je dan beginnen? ga ik, er om, ga ik het opzetten oh, okay. en dan heb ik morgen heerlijk draadjes vlees. Lekker, dankjewel. Somebody gecoverd door Tim Dunn was dat. Uh, Samantha Steenwijk doet ook erg goed de laatste tijd. Uh, die hebben we ook meegenomen vandaag. Samantha Steenwijk hier dus. Mijn vleugels zijn gespreid. En Ik loop op eigen benen, op een weg door jou voor mij. schrijt ons Madder Steenwijk. En ik uh, dit een beetje het laatste nummer Robbie Williams Love My Life. Jack could take Dit nummer van Robbie Williams, Love My Life. Moet ook weer het laatste nummer zijn. Uh, we draaien in deze lunchroom op dinsdag 2 maart. Luus ik vond het weer gezellig. Ik ook. Ik vond het reuze leuk. Oké. Okay. Uh, lekkere muziek hadden we weer. Een brandig zonnetje door de Luciflex heen hier. Ja. En, en, ga en uh, ik van, van genieten. Ja, dat gaan we zeker doen, natuurlijk. Daar zit er zin in. Dus wat dat betreft, uh, wij zijn er volgende week dinsdag weer gezellig bij u. En we uh, gaan uh, 1 tot 3. Dagen en de komende dagen in een tijd tijd. En dat is uh, ook namelijk dus.